11 uur. Dit is Radio 1, met Felix Meurders. De gids.fm, zometeen met ongelooflijk veel goede onderwerpen. Bijvoorbeeld, hoe gaat de Rotterdamse lijsttrekker van de PvdA, Hamid Karakous de strijd uit met de lijsttrekker van de leefbaar Rotterdam, Joost Eerdmans. Het nieuws nu met Dorot Begens. Hives stopt als vriendenplatform. De site gaat zich toeleggen op online gamen. In 2010 kocht de Telegraaf Mediagroep Hives voor 44 miljoen euro. In maart van dit jaar schreef het concern al 37 miljoen euro erop af. Op het hoogtepunt eind 2009 had Hives zo'n 8 miljoen gebruikers. Sindsdien stapte veel van hen over naar Facebook en Twitter. Hives zei in april van dit jaar nog altijd zo'n 2,6 miljoen unieke bezoekers per maand te hebben. Het platform is vooral onder jongeren nog populair.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 Honderden Syriërs die naar Jordanië willen vluchten worden aan de grens tegengehouden. Volgens Amnesty International kan Jordanië de toestroom niet aan en wordt er bij de grens strenger gecontroleerd. Zo worden Palestijnse vluchtelingen uit Syrië, mensen zonder identiteitspapieren en Iraakse vluchtelingen teruggestuurd. Een woordvoerder van de Jordaanse regering heeft tegen de BBC gezegd dat het land zich houdt aan alle internationale afspraken over de opvang van vluchtelingen. Door de burgeroorlog in Syrië zijn meer dan 2 miljoen Syriërs hun land ontvlucht. De meesten zitten in Libanon, Jordanië, Turkije, Irak en Egypte. Bij uitgeverij Sanoma verdwijnen veel titels. Het bedrijf wil verder met 17 sterke tijdschrifttitels... zoals Libelle, Linda en Donald Duck. 32 andere titels worden verkocht, samengevoegd of, als dat niet lukt, geschrapt. En ook verdwijnen er 500 banen... In Sanoma werken nu ruim 1600 mensen. Volgens het bedrijf hebben andere partijen serieuze belangstelling... om onder meer Nieuwe Revue, Panorama en Playboy over te nemen. Toch kwam het nieuws over de reorganisatie op de redactie hard aan... vertelt de hoofdredacteur van Playboy. Het is voor de redactie natuurlijk ook even schrikken... maar vooral schrikken dat je misschien wel 10, 20 jaar met mensen werkt... waarvan je weet dat ze zometeen geen werk meer hebben. Uh, er zijn mensen waarbij, of gezinnen waar de man en de vrouw bij Sanoma werken... Dat kan heel heftig zijn, dat, dat kan inslaan als een bom. Het wordt heel onzeker. Het weer in het zuidoosten en oosten geregeld zon. In het noordwesten bewolkt met kans op regen of motregen. Vanmiddag en vanavond overal regen, alleen in Limburg blijft het droog. Het wordt ongeveer 13 graden. Moet Nederland ook maar een wegenvignet gaan invoeren voor buitenlanders... nu Duitsland dat gaat doen? Hoort u zo. Niet zo slim...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 radio 1. De gids.fm met Felix Meurden. Goedemorgen. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en in Rotterdam is dat altijd een reden voor flink wat reuring. De laatste tien jaar houden de PvdA ooit alleen heersgedag en leefbaar Rotterdam elkaar in de houtgreep. Ze hebben nu zelfs evenveel zetels al had die PvdA net iets meer stemmen. Voor Leefbaard trad onlangs Joost Eertmans naar voren als lijsttrekker en de PvdA heeft deze week Hamid Karakous in het zadel. Karakous is wethouder en lokale burgemeester en hij komt zo vertellen hoe hij de strijd aangaat. Wel eens een helikopter boven uw hoofd zien cirkelen waarvan u zich afvraagt wat doet hij daar? Dat overkomt de bewoners van wijk bij Duurstelen en Omstreken vandaag. Ze kunnen al vanaf dit moment verrast worden door laagvliegende Apaches en Chinooks. Wat is daar aan de hand? En begin deze week opperde de landelijke PvdA dat er een maximumpercentage moet komen voor bureaucratie in de zorg. Minder papierwerk dus. Hoe valt dit voorstel bij de zorginstellingen? Daarover zo debat. En bent u in een interactieve bui? Surf naar degids.fm het ziet eruit dat we straks in Duitsland tol moeten gaan betalen op de snelwegen. In de coalitieonderhandelingen was dat een eis van de CSU. De CDU van Angela Merkel zag er aanvankelijk niets in. Dit omdat Merkel dacht dat de Europese Commissie dwars zou liggen. Maar de Europese Commissie heeft nu gezegd dat er geen juridische bezwaren zijn. Zo wie doe meer, zo ich die, zeg ik dan. Oftewel, Nederland moet een tolvignet invoeren voor buitenlanders. Waar of niet waar? Waar zegt Paul de Waal van BOVAG. Goedemorgen, meneer de Waal. Goedemorgen. Wij ook gewoon een tol van Jet uit Vraak? Nou, Vraak niet, maar eh, hier gaat natuurlijk, het gaat allemaal over eerlijkheid. En eh, ja, als er om je heen dat gebeurt... dan is de neiging natuurlijk om te zeggen... dan bij ons eh, ook maar, da da dat begrijpen we wel. Wenselijk is het eigenlijk allemaal niet. Ideaal is het niet. Eh. Ideaal zou zijn als je in heel Europa... Een systeem zou hebben... Um, ...in plaats van een lappendeken met hier dit en hier dat. Maar uit, uit principe van eerlijkheid um, ja, is er wel wat voor te zeggen dan. Dus eigenlijk moet je een Europees verband er iets aan doen? Dat zou het allermooiste zijn. Hoe zou zo'n systeem er dan uit, uit moeten zien? Nou kijk, het allermooiste en ook het allereerlijkste... ...en als je eerlijk als uitgangspunt neemt... ...dan, dan, dan is het uh, betalen naar gebruik is het eerlijkste. Dus waar je rijdt en hoeveel je rijdt, daar betaal je voor. Zoals je dat ook bij je telefoon doet... En dan geldt dat voor Nederlanders en dan geldt dat voor buitenlanders. Hè. Dus je zou eigenlijk eerst een systeem moeten invoeren waarbij je niet meer betaalt voor, voor de aanschaf van, het, uh, van, van een auto bijvoorbeeld, maar voor het gebruik van de auto. Hoe heet zijn systeem ook alweer? Ja, dat heet betalen per kilometer bijvoorbeeld. Ja. De kilometerprijs kan en je wat, ook noemen. Wat, wat is daarvan terechtgekomen in Nederland? Ja, maar goed, iets wat in een keer is afgeschoten wil niet zeggen dat het een slecht idee is. Eén keer is afgeschoten? Ja, het waren twee verschillende dingen hoor. Dat heette ook wel kilometerheffingen en zo. Wij, zeggen, wij noemen het graag betalen naar gebruik. Zoals je dat doet bij water, zoals je dat doet bij je telefoon. Hoe meer je rijdt, hoe meer je betaalt. Dat is eerlijk. En dan geldt het ook voor buitenlanders. En als je dat systeem hieraan knoopt... Nou, dan heb je een veel eerlijkere manier van betalen voor je mobiliteit. Maar goed, dat gaat voorlopig nog niet gebeuren. En er zijn een heleboel Europese landen... waar je nu via tolpoortjes of via ja. een vignet moet betalen... om gebruik te maken van de autosnelwegen. Ja. Dat lijkt mij een ontwikkeling die niet meer valt tegen te houden. Ja, ja. als Duitsland uh, omgaat, dat is natuurlijk een heel groot land... met heel veel verkeer waar heel veel buitenlanders rijden... dan, uh, dan zou dat best wel eens een domino effect kunnen hebben. Ja. En voor vrachtwagens bestaat het ook al hè, in Duitsland. Die moeten al betalen, hè? Ja. Die hebben een kastje? Ja, ja die hebben een kastje, ja. Je wilt een eerlijk systeem, maar een vignette ja, ja. is ook niet eerlijk... want je betaalt bijvoorbeeld voor een jaar of een maand... terwijl je misschien maar een paar dagen in een ander land rondrijdt. Ja. Is het dan niet beter om iedereen, dus ook... Uh nou ja, de buitenlanders uh, uh, te laten betalen per dag. En ja. dan gewoon maar een vignet per dag in te voeren. Ja, precies. Je, je moet een zo eerlijk mogelijk systeem daarvoor uh, kiezen natuurlijk. En ja, dan loop je tegen technologie aan en tegen kosten. En uh, je moet natuurlijk ook wel praktisch blijven. En uh, ja, het is natuurlijk, uh, voor, je moet ook uitkijken dat het voor overheden niet weer een extra uh, geldkraan uh, wordt. Het liefst natuurlijk allemaal wel uh, budgetneutraal, zoals dat in Haagse termen heet. Want uh, ja, het is wel weer een hele makkelijke knop om aan te draaien ook natuurlijk om extra inkomsten binnen te halen. Wanneer gaat de tolheffing hierin, denkt u? Ja, ik denk dat het nog wel even zal duren. Wat ons betreft maken we eerst werk van betalen naar gebruik... en dan kunnen we eens kijken hoe we daar in, in, met buitenlanders mee om moeten gaan. Dat ligt nog een lange weg voor u, voorspelling. Zeker. Paul de Waal van BOVAG over de mogelijke tolheffing op Duitse snelwegen. Vara. De Gids.fm. De Wereldontvanger. En Nederlandse snelwegen dus. Willem de Nood. goedemorgen. Ja, in, in maart vorig jaar, dat weet je vast nog wel, er was er een, een viral video waar zo'n beetje iedereen het over had. Een viral video, dat is zo'n video die als een, als een lopend vuur over internet gaat, heel snel verspreidt. Dat is een film van een half uur gemaakt door de hulporganisatie Invisible Children. Ja. En die viral video die hoorde bij een campagne Kony 2012. Een campagne om ervoor te zorgen dat krijgsheer Joseph Kony en zijn verzetsleger van de heer, uh, voor het eind van 2012, voor, 2012 moet ik zeggen, uh, zouden worden opgepakt. Want die Kony die zei al meer dan 25 jaar dood en verderf in het midden van Afrika. Time is running out. To level with you, this movie expires on December 31st 2012. And its only purpose is to stop the rebel group, the LRA, and their leader, Joseph Coney. And I'm about to tell you exactly how we're going to do it. Nou, in nauwelijks een week tijd werd die film 100 miljoen, miljoen keer bekeken. Er barstte ja, een wereldwijd mediastorm los. De maker van die film die draaide zelf een beetje door. En Joseph Kony en zijn verzets, verzetsleger die zwerven nog steeds door de jungle. En daarbij blijven ze slachtoffers maken. En kan Kony dat nog ongestoord doen of moet hij nu erg op zijn tellen passen? Nou, er wordt wel volop jacht op hem gemaakt. Maar ja, als Kony en zijn trawanten iets kunnen... dan is het wel uit handen blijven van de autoriteiten. Als geen ander kunnen ze spoorloos in de jungle verdwijnen. Ja, en wat de, de, de jacht ook nog eens is is dat Kony? voorheen had hij Oeganda als uitvalsbasis... daar is hij uh, vertrokken. Uh, hij glipt nu heel makkelijk de grens over in dat grote gebied daar. Hij gaat van Congo naar Zuid-Soedan... naar de Centraal-Afrikaanse Republiek en weer terug. Wie zitten er allemaal achter hem aan? Uh, dat zijn voornamelijk uh, Oegandese militairen. Zij vormen de ruggengraat van een uh, speciale troepenmacht... van ongeveer 5000 man van de Afrikaanse Unie. De Regional Task Force. Daarin zitten verder zuid soedanese en ook Congolese soldaten. En zij worden weer bijgestaan door een groep van... Amerikaanse commando's. Die zitten daar voornamelijk om training en advies te geven. Maar onlangs gingen die Amerikanen mee op jacht in de jungle. Dat is voor het eerst in de twee jaar dat ze daar zitten. Met een Zuid-Soedanese eenheid gingen ze mee. Nou, en toen deze jagers in hun helikopters vertrokken... was daar een verslaggever bij van de Washington Post. Bad. Bad. Bad. Bad. You've got to be fast. You can't be The U.S. military provided the Washington Post an exclusive opportunity to witness the first American advisors flying into the Congo with South Sudanese troops to watch them start to conduct one of the first raids against Joseph Kony's camps in the Congo. Er was een kampement ontdekt van het verzetsleger van de heer in Congo. Maar toen de eenheid daar arriveerde, waren de vogels gevlogen. Nou, ze hebben Het spoor van het verzetsleger van die groep hebben ze nog wel een tijdje gevolgd. Maar na een dag liep het dood. Ja, en dus hadden ze alleen maar zo'n ja, achtergelaten kampementje om te onderzoeken. En weten ze zeker dat koning daar heeft gezeten dan? Nou, waarschijnlijk heeft hij daar niet gezeten. Kijk, dat verzetsleger van de heer is een tijd geleden al opgesplitst... eigenlijk in een aantal verschillende groepen. Er zitten dus één ja, of meerdere groepen in Congo. En, en koning zelf zit waarschijnlijk, of vermoedelijk... In de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dus die Amerikaanse commanders zitten dan nu al twee jaar en dat helpt blijkbaar niet. Is dat niet een beetje pijnlijk voor ze? Dat is wel een beetje pijnlijk, want hun missie is uh, capture or kill. Het, uh, het gevangen nemen of het doden van koning. Ja, die man die is een koning in het verbergen van zichzelf. Maar nu is er een Canadese avonturier, een filmmaker, die zichzelf zo'n beetje beschouwt als de koning van het vinden van mensen die niet gevonden willen worden. En dat is Robert Young Pelton. En hij denkt dat hij koning wel kan opsporen. Ik was looking for bin Laden or Zawahiri or terrorist groups in the Philippines or Chechnya. Uh, I've had a success rate. It's been pretty high in terms of finding people. The techniques for finding people are very simple. Uh, it's a mix of investigative reporting, physical being on the ground, interviewing people. Deze meneer Pelton die claimt een groot succespercentage... bij het opsporen van lastige types... zoals al qaeda kopstukken Bin Laden en uh, Zawahiri... en terroristenleiders van Tsjetsjenië tot aan de Filipijnen. Nou, deze Pelton die schreef een bestseller... over werelds gevaarlijkste plekken waar hij is geweest. En daar maakte hij voor Discovery Channel ook een tv-serie voor. Maar ik hoorde meneer Pelton uh, net ook een beetje pochen... dat het niet zo moeilijk is om dat soort types te vinden. Waarom zou het hem wel lukken terwijl al die commandos falen? Ja, nou, hij, hij blaakt gewoon van het, van het zelfvertrouwen. Uh, hij, hij was de man die in 2003 de verblijfplaats van Bin Laden kon aanwijzen. Kijk, het, het grote verschil, zegt Pelton zelf, uh, tussen hem en de militairen, is dat hij niet gebonden is uh, ja, aan uh, uh, aan, aan, mandaten, aan beperkende mandaten. Uh, hij heeft uh, geen last van allerlei stroeve internationale uh, samenwerking. Hij kan uh, makkelijk over de grens. Uh, hij, uh, hij heeft de vrijheid om met iedereen contact te leggen met lokale leiders, met mensen die hem op het spoor van koning kunnen zetten. Het enige wat Pelten nodig heeft voor deze expeditie is 450.000 dollar. En die wil hij bij elkaar krijgen via crowdfunding. En hij zegt als jullie, het publiek, de mensen die zich hier druk over maken, als jullie echt van Koning af willen, geef me dan eh, 5 dollar of zo. En wat gaat er dan met Koning gebeuren als hij hem echt opspoort? Nou, hij kan hem niet uh, arresteren nee. of uh, meeslepen naar, uh, naar Den Haag. Nee, hij wil rond de tafel met Koning om een goed gesprek met hem te voeren. My goal is to find Kony. I'm going to find him a lawyer. I'm going to find him transport to the Hague, and I'm going to sit down with him and discuss that. And I've done that many times in the past with many other fugitives. Ja, Pelton wil Connie overhalen om zich te melden in Den Haag bij het internationaal, straf, internationaal strafhof. Hè, dat zit al jaren achter de maan. En Pelton wil zelf wel het vervoer en een advocaat voor hem regelen. Maar voordat het zover is, moet hij eerst nog eventjes 400.000, nee 444.228 dollar bij elkaar crowdfunden. Hij heeft dus nog maar zo'n dikke 5.000 dollar bij elkaar. Ja, nog niet zo heel moment. veel, nee. Dankjewel, Willem vangt de nood. Graag tot de volgende keer. Sheryl Crow heeft een nieuwe single... Het is studioalbum en het heet A Feels Like Home. Het nummer Easy is een kruising tussen rock and roll en country music, zegt ze zelf. Cheryl Crow. De de lokale verkiezingen naderen met rassische scheden, zo ook in Rotterdam. En in het voormalig PvdA-bolwerk lijkt het opnieuw een strijd tussen leefbaar en de PvdA te worden. De PvdA schuift Hamid Karakouz naar voren als lijsttrekker en hij is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ik kan me namelijk voorstellen dat u enorm blij bent. Nou, het was een uh, spannende periode, want uh, uh, je gaat een campagne voeren om de leden te overtuigen van je verhaal. En er zijn ook uiteraard ook medekandidaten, de zwaargewichten, die meedoen. En dan moet je afwachten dat, dat de leden voor jou kiezen. Weinig opkomst, hoorde ik. Weinig computers die je deden. Maar goed, u bent toch gekozen. Dat is al niet te Nou, de opkomst is op zich uh, gemiddeld. Hè, want een normale opkomst landelijk is tussen de 15 en uh, 35 procent. En bij ons was het 22 procent. Uh, liefst wil je natuurlijk dat er veel meer mensen uh, gaan stemmen. En er waren wat problemen, maar dat is uh, tussentijds opgelost. U vertelde me net wat uw achternaam betekent... Wat betekent die? Karakous. Uh, kara is oud-Turks uh, voor zwart. En Koes betekent vogel. Dus letterlijk vertaald zwarte vogel. En als nou in het betaald voetbal bijvoorbeeld de zwarte vogel overvliegt, dan gaat het niet goed met zo'n club. <laughs> gaat het wel goed komen met u en de PvdA in Rotterdam? Nou, bij ja, de... Ik bedoel, uh, het is in ieder geval wel zo dat, uh, uh, dat ik afgelopen acht jaar bewezen heb dat, uh, uh, dat we heel veel kunnen. We hebben de vloedering aangepakt. Uh, we hebben ervoor gezorgd dat Rotterdam beter staat op financieel uh, gebied. We hebben ervoor gezorgd dat uh, ondanks de crisis dat mensen aan het werk kunnen blijven. En dat, uh, dat we uh, bijna 100 uh, nieuwe bedrijven, nationaal en internationaal naar de stad hebben gehaald. Maar weten de kiezers dus... dat ook? wel eens een partij namelijk die uh, sinds 2002, de Partij van de Arbeid, voortdurend onder vuur ligt. Ja, maar dat is altijd zo. Als je uh, in Rotterdam. Het nou, was, was niet altijd zo. Nou, bij mij, ik bedoel, ik zit uh, sinds 2002 in de politiek uh, en ik heb niet anders meegemaakt. Het is altijd zo, als je dus uh, een, een partij bent en je doet hele, heel veel dingen voor de stad, uh, nou, dan krijg je ook wel kritiek. Uh, en soms is dat terecht. En soms is het ook zo dat wij uh, niet in staat zijn om uh, um ons verhaal goed, uh, goed over te brengen. En ja, dat is de taak uh, er nu, om dat goed te gaan doen dan? Ja, zeker. Nee, maar dat is een van, van de belangrijkste taken. Maar het gaat uiteindelijk om, uh, niet alleen om het verhaal van wat je gedaan hebt... maar wat je ook gaat doen. Hè. Ik bedoel, uh, daarom, uh, Wil ik het straks met u ja. over hebben. Maar wordt het een titanenstrijd, u tegen Joost Eertmans van Leefbaar Rotterdam? Het is altijd uh, spannend tussen Leefbaar Rotterdam maar maar en de, de Partij Maar hij is natuurlijk wel bijzonder. Marbein. Hij is een BN met de uitstraling televisie ze heeft een eigen radioprogramma. U heeft een enorme achterstand, lijkt mij. Nou, ik hoop niet dat, het, uh, dat er uh, op hem gestemd gaat worden... omdat hij bekend is. Ik hoop dat het op hem gestemd wordt uh, wat maar hij gaat u doen. U weet hoe het uh, werkt in de politiek tegenwoordig, hè? Ja, maar goed, aan de andere kant natuurlijk uh, is het ook weer zo... dat, uh, uh, dat ik natuurlijk veel meer uh, uh, in staat ben... om over Rotterdam te vertellen. Veel meer in staat ben om uh, ook aan te geven... wat ik voor de stad betekent. Hoe heb. gaat u hem aanpakken? Nou goed, kijk, het gaat niet om hem, uh, nee. wat mij betreft. Het gaat om van, uh, hoe gaan wij ervoor zorgen als Partij van de Arbeid. Dat we zeggen, van, hoe kunnen we de werkloosheid aan? Hoe kunnen we zorgen dat onze jongeren aan het werk gaan? Hoe kunnen we zorgen dat ouderen weer een onderdeel dat van, u uh, van de, op, de samenleving Maar uh, ja, U moet campagne gaan voeren in een moeilijke tijd. De PvdA staat er landelijk niet lekker voor. Het daalt in de peilingen. Daar zult u toch het een en ander vermerken, neem ik aan. Ja, het is altijd zo dat je uh, landelijk inderdaad merkt. Als het positief gaat, dan uh, gaat het ook beter op lokaal. Maar ook vier jaar geleden uh, hebben we in dezelfde situatie uh, verkeerd. Hè. Ook vier jaar geleden we, uh, zagen we dat het landelijk niet goed gaat. Maar desondanks zijn we nog steeds de grootste geworden in de stad omdat we um, uh, de problemen van de stad analyseerden en daar ook wat aan deden. En ook een verhaal um, rondom de problematiek hadden van hoe je de verloedering ging aanpakken bijvoorbeeld. Bent u goed in debatten? En een one-liners? Nou, ik, ik hoop niet dat het om one gaat. Uh, dus niet zo goed? Uh, uh, nou, maar Het gaat niet om goed zijn of slecht zijn. one uh, heb je zo verzonnen. Maar daar moet het niet om gaan. Uh, en met one-liners vind je uh, uh, dan is mijn ervaring van... op een gegeven moment het ook al Rotterdammers zijn nuchter genoeg om daar doorheen te prikken. Maar bent u niet veel te veel een bestuurder en te weinig politicus? Ja, dat is, uh, dat is altijd zo. Als je aan het besturen bent, dan ben je bestuurder. Maar, nou, uh, als je, je p... moet ook politiek talent hebben natuurlijk. Een neus hebben voor wat er achter je rug om gebeurt... Aan, aan, aan, aan... En langs de zijkant. Ja, maar ik denk dat ik ook dat bewezen heb dat ik dat ook heb. Want uh, één is dat, uh, dat ik ook bewezen heb dat ik dus acht jaar lang het volgehouden heb. Uh, ondanks alle druk uh, en uh, politieke verschillen in de raad. Dat is natuurlijk voor een grote stad uh, acht jaar de stad besturen met een groot ingewikkeld portefeuille. Ja, hoe doet u uh, dat in zo'n raad waar veel op de man wordt gespeeld? Er wordt voor u gezegd dat u alles weglacht. Uh, maar dan met een glimlach op een leuke manier. Ja. Charmant amabel. Ja, nee, maar jezelf blijven. Uh, want ik vind niet dat... dat uh, het, wordt, het is altijd uh, een verhaal van... Als je, het lijkt alsof je de politiek bedrijft... dat je dan in één keer anders moet zijn. Nee, je moet jezelf blijven. En je moet ook menen wat je zegt. En ook helder zijn. Als je zegt van je bepaalde dingen kunnen gewoon niet. Ben ik ook helder in de raad van... Ja, u kunt het van me vragen. En ik ben het ook wel groot deels van het. Maar ik kan het niet. Het kan niet. Om de volgende reden. Maar als er echt op de man gespeeld wordt... en er worden vervelende dingen gezegd... Ja, dat is erg. Dan vervelende. hebt u nooit de neiging om eens een keer flink met de vuist op tafel te gaan slaan? Oh ja, dat gebeurt ook wel hoor. Neem maar dat maar voor mij aan. Nee, maar goed, uh, kijk, soms is het, uh, is het ook een, een manier van, uh, van hoe je dingen naar, naar buiten brengt. Iedere keer zagrijnig zijn en kwaad zijn, uh, ja, dat helpt ook niet. Uh, daar help je ook niemand mee vooruit. Je kan beter zeggen van uh, beste mensen, ik sta er zo in. En, eh, en als u daar niet mee eens bent, kom met goede argumenten en dan zal ik overnemen. Maar ik ben ook eh, iemand die zegt van als iemand goede argumenten heeft, neem ik het ook over. Zeg van, nou, u heeft vast gelijk. U weigerde de vorige keer een lijstverbinding met GroenLinks omdat u GroenLinks te links vond. Is Links een vies woord tegenwoordig? Absoluut niet. Uh, maar uh, ik hou van realisme. Uh, de stad, als je Rotterdam kent heeft een uh, aantal uh, problemen onder andere aanpak van vloedering, hoe je daar staat. En dan als je vindt dat is je, groenlinks dan te weinig realistisch. Nou, wat, ik, wat ik vind is dat ze dus uh, op heel veel punten te principieel inzitten. Uh, en met te veel principiële punten uh, kan je de stad niet besturen, want de problemen van de mensen vragen daarom om ook af en toe flexibel te zijn. En, en dat, en dat is nog steeds zo. Nou, ik denk dat, dat GroenLinks nu wat realistisch aan het worden is. Komt er een lijstverbinding dan met GroenLinks? dit jaar? Uh, dat weet ik niet. Nee, maar daar, dat, daar, hebben we, daar heeft u vast daar, over nagedacht. Nee, daar heb ik nog niet over nagedacht. Zou u en, dat wenselijk vinden? Uh, op dit moment is het één ding wenselijk... is dat was Partij van de Arbeid de grootste worden. Dus en daar heeft, daar heeft GroenLinks ook wat aan. Want de linkse beleid wordt dan voortgezet. Op het moment dat u een lijstverbinding aangaat... dan uh, krijgt u mogelijk meer stemmen bij de herverdeling. Dat zou allemaal kunnen. De komende tijd gaan we daar zeker over hebben. Uh, maar ik heb daar nog niet over nagedacht. Wanneer bent u tevreden? Als u op het plus mag? Of uh, moet het minimaal 14 zetels worden? Uh, nou, het moet zo zijn dat we de grootste worden. Uh, en zetelaantal speelt uh, op dat moment geen rol. Want Waarom niet? Want als je de grootste bent... dan ben je ook in staat om je koers vast te houden. En ook vast te houden dat je zegt... van: ik wil gewoon een linkse koers uh, blijven uitstralen. Want het ergste wat de stad over zou komen, kunnen komen... dat het en in één keer weer een hele rechtse koers gaat worden. U had het net over realistisch zijn. En u zegt, het moet zo zijn dat we de grootste worden. Ja. In hoeverre is dat met elkaar te rijmen? Ja, het is zeker te rijmen. Uh, ja? Real, ja, we worden de grootste. Uh, en die, uh, ik, ik zie in uw blik dat u daar aan twijfelt. Maar ik twijfel daar nou, absoluut niet aan. Nou, gezien de landelijke uh, ja, peilingen die er zijn. En dan denk ik, nou, daar heeft een, uh, een lijsttrekker voor een gemeenteraad heel veel last van. Dat ja. gaat partij spelen. Ja. Dat gaat zo'n partij op alle niveaus partij spelen. Ja. En er is nog maar de vraag of u de grootste wordt in Rotterdam. Dat is altijd de vraag. Maar uh, wij gaan ervoor. Uh, wij hebben een verhaal dat we de vloedering hebben aangepakt. Dat we de huizenmerken, de stad hebben Maar wat hebben gaan we doen? En wat die wij komen gaan doen. Uh, en dat is, uh, uh, u zei van ik kom daar straks op ja, terug. En daarom dat is nu, dat die is vraag. nu het moment. Uh, wat, het zijn eigenlijk uh, drie thema's wat belangrijk is voor de stad. Doorgaan van wat je ingezet hebt. Uh, onder andere aanpak van, uh, van de verloedering. En de woontevredenheid Twee. van mensen verhogen. Tweede is economie. Uh, Blijven aanjagen dat bedrijven geïnteresseerd zijn in je stad. Nou, afgelopen jaar hebben we bewezen dat ondanks de crisis... bijna 100 bedrijven naar de stad toe zijn gehaald. Het levert duizenden banen op. Drie? Uh, jeugdwerkloosheid. Uh, we hebben ongeveer 16% van onze jeugd is op dit moment werkloos. Dat betekent dus dat we met name op Zuid aan het proefdraaien zijn... om een goede... ...combinatie te maken tussen onderwijs, werkgevers en uh, een jeugd. En dan zie je gewoon dat dat effect heeft. Dat wil ik uitrollen over de stad. De jeugdwerkloosheid moet gewoon flink omlaag. En ouderen is ook een uh, belangrijk thema. Dat is het vierde thema dan? Uh, maar die andere was gerelateerd aan het eerste thema. Okay. Uh, oude, ouderen is natuurlijk ook een belangrijk thema... ...want die voelen zich afgeschreven... ...terwijl ze van een onschatbare voor de samenleving zijn. En dat wil ik meer uh, uh, de ouderen inzetten voor om een aantal knelpunten, onder andere taalachterstand, op te lossen... maar ook een belangrijk onderdeel van de samenleving te maken. Nu heeft u zelf flink onder vuur gelegen, begin dit jaar... want de moskee-internaten die niet brandveilig zouden zijn... daar wist de gemeente al lang van, maar greep niet in. U bent daar verantwoordelijk voor. Heeft u fouten gemaakt? Nou, het verhaal ligt iets anders... maar ik heb die zaak wat mij betreft met de raad besproken... Uh, maar heeft u de raad heeft daar een uit, uh, uh, uitspraak over gedaan? Ze dus wordt mij betreft het dossier gesloten. Ja, dat weet het nog niet. Nee, maar maar tweede, u, vindt u dat u zelf fout uh, heeft gemaakt? Nee, ik zeg van, we hebben die discussie in de raad gevoerd. En de raad heeft daar een uitspraak over gedaan. En de raad heeft ook de oppositie heeft gezegd van, nou, de, de grootste oppositiepartij heeft gezegd van, deze wethouder valt niks te verwijten. Dus ik, wat mij betreft is het dossier gesloten. Toch is er onvrede over de manier waarop u met de klokkenluider uit die affaire omspringt. U straft die man, geeft hem oneervol ontslag omdat hij gesprekken had opgenomen met collega's die die misstanden bevestigden. Moet u juist niet blij zijn met hem? Nou, het tweede punt, uh, er zijn eigenlijk drie punten in, uh, in zo'n internaatdiscussie. Ene hebben we afgesloten. Het tweede is uh, een kwestie rondom uh, de ambtenaar. Uh, daar weet ik echt niks van. Uh, dat is ook niet mijn uh, verantwoordelijkheid. Uh, het is een relatie werkgever-werknemer. En daar gaat andere wethouder over. Ik heb me daar echt in alle oprechtheid niet mee bemoeid. Absoluut niet, want je absoluut tegen niet. die andere wethouder zeggen... het is toch fantastisch wat die man gedaan, heeft. Ja, absoluut, ik heb me daar niet mee bemoeid. En ik ken ook het dossier uh, inhoudelijk niet. Daar wil ik me niet mee bemoeien. Maar waar het om gaat is van... één discussie blijft nog open. Dat heb ik ook zelf destijds ook aangegeven. Is de wenselijkheid of de onwenselijkheid van een internaat. Die discussie moeten we nog met elkaar voeren. Wat vindt u afgelopen. zelf? Ik vind dat de kinderen thuis horen te slapen... en niet in een internaat. Dan uw houding ten opzichte van leefbaar. De vorige keer uh, zei u, nou, geen leefbaar, althans geen samenwerking tussen leefbaar en PvdA. Wat is uw houding nu? Ik heb dat nooit gezegd. Uh, ik heb nou, dat, tijdens, dat was u bij eens, toch? Neem ik aan. Nee, dat was het. Uh, interne Tijdens uh, uh, interne verkiezingscampagne uh, heb ik gezegd van ik sluit leefbaar niet uit. En, Schrijden heeft dat gedaan, dat, daar zaten wij verschillend in. Ik heb altijd gezegd, en dat zeg ik nu ook... het hangt van de houding van Leefbaar komende periode af. En de uitspraken die ze gaan doen. En het programma uh, wat ze hebben, daar hangt het van af. Uh, nou, ik heb uh, destijds geconstateerd, uh, na de interne verkiezing... dat Leefbaar bepaalde uitspraken heeft gedaan... wat niet past in de samenleving. waardoor Destijds andere groepen, was dat, en nu? Destijds was dat zo. En nu heb ik eigenlijk... Leefbaar is op dit moment een een grijze partij geworden. Uh, dus we waarom... moeten wachten op Eertmans. Ja, ik vind dat, dat Eertmans uh, nog een paar punten... want Eertmans omarmt onze uh, aanpak verloedering... omarmt onze aanpak economie... en omarmt uh, hoe we met veiligheid uh, zijn omgegaan... maar hij heeft nog geen andere stelling genomen. Dus daar hangt het echt vanaf. Hartelijk dank, Hamid Karakous, De lijsttrekker van de PvdA Rotterdam. Mag ik u succes wensen. Dank u wel, dank u wel. Dit is radio 1. Het is 1 over half 12. Hier is De Megens met het NOS-journaal. Syrië kan geen chemische wapens meer maken. Alle productiefaciliteiten zijn vernietigd, meldt de organisatie voor het verbod op chemische wapens, de OPCW. Daarmee voldoet Syrië aan een belangrijke deadline. De OPCW wilde dat de productiefaciliteiten voor 1 november vernietigd waren. Dat is morgen. sociale netwerk Hives stopt als vriendenplatform. De site gaat zich toeleggen op online gamen. Telegraaf Mediagroep kocht Hives drie jaar geleden voor 44 miljoen euro. En in maart van dit jaar schreef het concern er al 37 miljoen op af. Veel gebruikers zijn de afgelopen jaren overgestapt naar Facebook en Twitter. Holland Casino krijgt extra toezicht van de kansspelautoriteit. Aanleiding is de nieuwe marketingstrategie van het casino. Ze gaan zich meer richten op vaste klanten en minder op het uitgaanspubliek. De kansspelautoriteit is bang dat daardoor het aantal gokverslaafden toeneemt. En de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden... heeft in Rusland een baan gevonden. Hij gaat vanaf morgen werken bij een grote Russische website. Welke dat wordt, is uit veiligheidsoverwegingen niet gemeld. Snowden werkte in het verleden voor de Amerikaanse inlichtingendienst NRC. En bracht, en hij brengt nog steeds allerlei documenten... over de spionage van deze dienst naar buiten. Dat zijn de hoofdpunten. Waar is wat aan de hand? John Bakker van de ANWB. Op de 15 vanuit Rotterdam naar Europort bij de Botlektunnel. Twee kilometer file. Er is daar een aanhangwagen gekanteld. Er zijn twee rijstroken dicht. En helemaal dicht is de A22 vanuit Velsen naar Beverwijk. De weg is afgesloten bij de Velsen tunnel en de oorzaak is een ongeluk. Dit is de gids.fm met Felix Burgers. Waarom zit een busje voor je? 35 kleuters uit de bus. Anouk. Anouk, met Girl heb ik veel gedraaid in de badkamer, maar dat hoeft u allemaal niet te weten. jongens: de 35 Schiedamse kleuters zijn deze week uit de bus gezet. Ze kwamen terug van een uitje in het park... en reisden met het openbaar vervoer weer naar school. Maar die reis verliep met horten en stoten... omdat de kleuters voortdurend op de stopknop drukten. Dat werd de chauffeur van de bus na de zesde keer te gortig... en hij besloot niet meer verder te rijden. Aan de telefoon is Patrick Heugemer. Hij is de meester van de kleuters van groep 1 en 2... van de basisschool De Taaltuin. Goedemorgen, meneer Heugemer. Goedemorgen. Zijn uw leerlingen zo brutaal? Uh, nou, in mijn ogen niet... Geen brutale, geen brutale kinderen, gewoon normale kinderen van vier en vijf jaar. Zes keer, maar liefst. Had u niet na nou de eerste keer al onmiddellijk moeten ingrijpen? Um, nou, als ik het had geweten met de eerste keer, dan uh, had ik inderdaad wel wat gezegd. Maar uh, nou, we zijn met de bus naar uh, het park gegaan, dat een excursie naar de heemtuin. En op de terugweg uh, sta je gezellig met de kinderen te kletsen en te doen. En ja, de bus stopt af en toe omdat er mensen in moeten... En uh, op een gegeven moment maak ik contact met de chauffeur, maar die in zijn spiegel kijkt. Hij zegt meester, het is al de vijfde keer. En Toen zei ik, oh, uh, sorry. Uh, maar ja, toen zei ik ook van, uh, ja, uh, kinderen hebben nu helemaal iets met knopjes. En we zijn zelf ook wel klein geweest. Uh, ik vond het vroeger ook leuk om op zo'n knopje te drukken. Dus nou, toen dacht ik, nou ja, oké... Okay, en eh, toen nog... heeft hij niet meteen de eh, kleuters te wachten aangezegd op dat moment? Dat heb ik wel gezegd inderdaad, van jongens, je mag niet op de knop drukken, want als je op de knop drukt, dan moet je eigenlijk uitstappen en dan moeten we verder lopen. En was u helemaal alleen op stap met ze? Nee, nee, nee we waren met, uh, met twee klassen, uh, twee leerkrachten en uh, er waren drie ouders mee. Dus met z'n vieren waren... zou je toch uh, die kleuters nou, makkelijk ja. in de hand kunnen houden, of niet? Ja, ja. Ja, nou ja, ik weet niet of u wel eens met 35 kinderen in een bus hebt gezeten, maar die zitten en die zitten lekker te kletsen en uh, er zaten ook andere mensen in de bus die uh, met onze kinderen aan het praten waren. Ja, maar als ja. je één keer dringend zegt, luister eens, nou is het knopjes drukken afgelopen, dan is het toch ook afgelopen Ja, niet? dat zou u zeggen en dan misschien dat het nog één keertje dan gebeurt. Ja, en dat was nou, net de druppel die de emmer deed uh, overlopen. Want Toen wat? stonden we bij de volgende halte en toen, uh, ja, toen bleven de deuren van de bus open. Toen dacht ik al, wat. Uh, wat gek, moeten we niet al, al doorrijden? En toen zei de chauffeur dat hij niet meer verder ging. En uh, hij had uh, de hulp van RIT uh, mensen ingeroepen... Om, uh, ja, om ons te vertellen dat we toch de laatste stuk moesten gaan lopen. Dus er kwamen RIT'ers bij u in de bus? Ja, ja, we hebben denk ik een half uur bij de bushalte stilgestaan. Uh, en toen kwam er een busje met, uh, met zeven RIT mensen. Zeven? Zeven, ja. Voor 35 kleuters en vier van, volwassenen? Ja, ja van uh, kinderen van vier en vijf jaar... Uh, om uh, te zeggen dat wij toch uh, het laatste stukje moesten gaan lopen. Ja, maar die mensen niks te doen dan dat ze met z'n zeven Nou hadden. ja, dus, ik zei ook al van... Dus, ja, uiteindelijk, je gaat toch... Uh, de kinderen zijn naar buiten gegaan met de andere juf en de, en de ouders. En toen heb ik even met die controleurs en, die, en de chauffeurs staan praten. En het eerst zeiden ze, ja, de onrust is verstoord. Nou, ik durf echt met mijn hand op mijn hart te vertellen... dat onze kinderen gewoon allemaal netjes op een stoel zaten. En tuurlijk zitten ze te kletsen, want het is een, een avontuur um, uh, voor ze... Uh, maar we hebben geen overlast veroorzaakt. En ja, de chauffeur heeft gezegd dat er onrust in de bus was. En dus hebben ze met z'n allen zijn ze uitgerukt... om, uh, ja, om te vertellen dat wij het laatste stukje niet in deze bus mochten. Ik denk dat ze een lesje wel geleerd hebben. Of is het uh, raadzaam voor een volgende busreis... eerst nog een paar lessen hoe <lacht> te gedragen in het openbaar vervoer? Ja, we hebben het verborgen, verborgen ook al geweest... Uh, uh, ik heb je dat wel gezegd uh, toen we vandaan. ja, uh, op, de, op de heenweg ging het helemaal uh, goed. Ja. Maar op de terugweg, ja, dan zijn er toch. Uh, uh, Ze hebben ook eerder toegegeven hoor, uh, vanmorgen al. Dat kinderen zeiden: van nee, ik heb op de knop gedrukt. En ik heb op de knop gedrukt. En ik moet ook eerder toegeven dat ik misschien zelf ook met mijn arm ergens tegen aangestoken oh. Heb, heb. Oh, dat was de zesde keer. <laughs> misschien wel, ja. Ja. Ja, ja, je staat zo in zo'n zo bus... Was u vroeger kinderen, als een peskop meneer Ugemer? Ja? Was u vroeger als een peskop op school? Ik was, nou, ik was heel rustig, maar ik kan me gewoon wel heel erg goed in denken. Als ik <laughs> naar een museum ging vroeger en je had van die... Bletjes waar je uh, op, uh, op knopjes kon drukken, dat de lampjes gingen branden, die wilde ik ook allemaal, uh, daar wilde ik allemaal op drukken. En in de bus was het ook een feest als je op het knopje mocht drukken. Dus ja, ik begrijp wel dat kinderen van vier jaar dat zo uh, zouden denken. Nou, dit was ook een feest. Ze moesten gewoon teruglopen. En ja toch. Kan helemaal geen kwaad. Ja, dankjewel. Patrick Heugema, ja. wie was dat? dat een kindje. Ze zijn even brood aan het eten. En die kwam even een kusje, uit, uh, uh, kusje geven. En hoe heet ze? Uh, een jongetje, Diantli. Ja, dat hoor ik niet natuurlijk op nee, een nee, afstand. Nee. Patrick Heugemer is meester van de kleuters van groep 1 en 2... van de basisschool De Taaltuin. Ja, Hartelijk klok. dank. Oké, okay, dank je wel. De van de Peel en de omgeving wijk bij Duurstede... moeten deze week niet schrikken van laagvliegende helikopters. Nee, het betreft geen spectaculaire achtervolging of, of spannende filmopnames. Het is gewoon een lege oefening... waarbij overigens die eerste twee niet zijn uitgesloten... achtervolging en filmopnames. De luchtmacht heeft vandaag een mobiele commandopost neergezet in Rijswijk... dat is een dorpje in Gelderland aan de Lek. En verslaggever Robert-Jan Boy is op zoek naar het nut en noodzaak van die oefening. Op een dag als vandaag. Kijken als eerste natuurlijk eventjes naar boven. Ja. De lucht ziet nou, het is tamelijk, tamelijk helder, hè? De helder, helder. Hij is van de week was het veel donkerder als nu. Ja. Ik hoop dat de zon er ook komt. Wanneer loopt hier in Wijk bij ik, ik loop hier in Wijk bij Ik woon, ik woon in, in Wijk bij Ja. En we nee. kijken niet voor niks omhoog. Nee, want, want bent, het is nou nog rustig. Ten andere woord, want bent ik ben het, als ik in krant gelezen heb... Het komt er. Ach. De militairen met vliegtuigen komen overvliegen. U weet ervan. Ik weet ervan. Ik uit de krant en van de TV. Maar het zijn geen vliegtuigen, het zijn helikopters. Het zijn helikopters. Houdt ook. u van helikoptergeluiden? Ik hou overal van. Van mooie vrouwen ook dus. Oh, nu maken een heel ander geluid. Wij kent het. Ik ken het, dus ik uh, ja. vlieg drie keer per jaar met vliegtuigen. vliegtuig gelegen. Maar ik neem aan dat hier de hoofden wel even omhoog gaan. Wij gaan de, ik, denk, de, het wel, ik uh, denk, denk het ook wel, ja. Verschillende helikopters. Ik denk het ook, dat heel wat belugging uh, kijken. Uh, hoort u wel eens uh, vragen van mensen, van wat zou, zou het oorlog zijn of nee, zo? Nee, nee, maar dat, uh, dat horen we haast nog niet meer nou, hè, nee. tegen deze tijd. Nee, nee. De oorlog, dat is uh, van nee, andere nee, landen. Ja, nee, nou ja goed. Ja, ja, goed. Het kan hier ook gebeuren. hoor. Het is hoor. een dat oefening natuurlijk. Dat dan, het, he? is een, het is een oefening, het is maar goed dat het geoefend wordt. Maar wat zouden ze oefenen? Ik zou het niet kennen. zeggen. Dat weet u weer niet. Dat weet ik niet. Ik ga even kijken daar. Ja? Waar ligt dat? Nou, aan de overkant van de Lek. Aan de overkant van de Lek Kijk, aan de Rijswijk. Dit, dit is het, uh, het Dorrespleintje. Leuk dat. hoor, met die mo mooie boompjes. Maar daar ja. je het pontje over. Ja, ik, en aan Rijswijk, u zegt het al. Ja, ligt overkant liggen Ik de dacht, Lek. dat ligt in Den Haag. Nee, nee dat ligt aan de overkant. Een overkant en daar schijnt de commandopost te zijn. Oh, het zijn daar de commandopost. Met de majoor de Gruiter. Die te lang. communiceren. Met... Mij zo lang wat, leken... Hoor ik er wat? Nee, Dan ik hoor niet. nog niks. We nee. wachten maar wat er gebeurt. Ja? Oké, okay, vriendelijk bedankt hè. Dankjewel. Overlord, hier Charlie over. Charlie, Overlord, go. Hier uh, Charlie ziet er pas voor. heeft één een geland, één eenheid... dus Ze zijn er nog niet. Maar dit klinkt toch wel heel serieus uh, allemaal. Ik kijk naar uh, commandant uh, de Gruiter. Die aantekeningen maakt op een bloknoot. Hij zit in, uh, in een jeep. Kaart voor zich. Ik kijk heel veel om me heen. Ik zie daar wat meer militairen nog staan. En daar. De schoorsteen van een oude steenfabriek. Begrepen uit. Contact met de helikopters, commandant. Op dit moment contact met de grondcommandant. En die geeft aan dat zijn troepen zijn geland. En dat er uh, op dit moment geen vijandcontact is. Zitten we nu in vijand, vijandelijk, vijandelijk gebied? Ja, ja. zeker. We, we zitten tussen de vijand. En de vijand op dit moment is bezig met het voorbereiden op allerlei terroristische aanvallen. En die gaan wij dus pakken. Hier bij de steenfabriek? Ja, bij de steenfabriek. En wat gaat er dan precies gebeuren? Er zijn net twee Chinooks geland met aan boord grondgroepen van de 11e luchtmobiele brigade. Ja, die moeten nog komen, maar dat gaat straks gebeuren, bedoelt u? Uh, correct. Die zullen straks uitstijgen. Ja? En vervolgens samen met de apache Gevechtshelikopters zullen ze deze steenfabriek overmeesteren. Hoeveel helikopters uh, gaat het eigenlijk om? Zes totaal, vier ja? apaches en twee Chinook-helikopters. Dat zal me een, uh, een herrie geven. Zeker Hè? weten. Alleen omdat wij proberen zo min mogelijk de vijand te alarmeren, blijven we op een zodanig afstand we bijna niet te horen zijn. Ook heel laag. Ook heel laag, boomtophoogte. Boomtophoogte, hoogte, notabene. Absoluut. Want uh, ik zei net uh, in wijkbeduursteden tegen meneer: de, de hoofdjes zullen wel omhoog gaan. Oh, zeker. Bij de bewoners. Zeker weten, ze zullen er absoluut wat van merken. Alleen we houden altijd rekening met onze omgeving. En dan vragen de mensen zich af: wat gebeurt er nou verder? Ja, zo'n oefening. Klopt, we zijn hier aan het evalueren of dat onze uh, luchtmacht- en landmacht-eenheden gereed zijn voor uitzending. Van der Linden is er ook bij gekomen. Ja, Kapitein, meen ik. Ja, dat klopt. Uh, ja, is dit nou een beetje de, de praktijk? Is die nou echt voor het echi? Langs de lek? Dit is voor het echi. Zeker gezien de samenwerking met helikopters en grondeenheden. Alles wat hier gebeurt, dat gebeurt normaal in het echt ook. Maar als je nou in Mali zit, om even een dwarsstraat te noemen... dan is het toch heel anders, kan ik me voorstellen? Nee, qua samenwerking maakt het niet uit of het nou hier is of in Mali. De samenwerking met luchtenheden, de planning voor zijn operatie... en de uitvoering is precies hetzelfde. Correct. En ook... Ongeacht de dreiging, zoals de dreiging die we hier simuleren... lijkt heel veel op de soort dreiging die we bijvoorbeeld in Mali zouden kunnen verwachten. Ja. Dat moeten wij blijven beoefenen en blijven evalueren of dat ja. onze mensen daar gereed voor zijn. Bent u daar echt bewust mee bezig nu met die streek? Ja, wij zijn altijd bezig met onze voorbereidingen. En het maakt eigenlijk niet uit in welke omstandigheden wij optreden. Het vertrouwen is nogal laag in de minister, hebben we gisteren begrepen. Nou, speelt dat, dat wel een rol? Dat herken ik absoluut niet. Nee? Uh, het is natuurlijk heel lastig voor ons om in te schatten wat de minister precies doet. Maar ik heb alle vertrouwen in haar kunde. En ik ben ervan overtuigd dat ze de best mogelijke beslissingen neemt. Dat gaat ook voor Van der Linden? Daar sluit ik me bij aan. En als je het hebt over vertrouwen voor ja. deze operatie. En daar gaat het nu om. Dat ja. is prima. De focus is daar. De focus is er. Uh, toch weer even benieuwd waar de helikopters nu zijn. Want ik bedoel, het zou mooi zijn als we het nog even mee kunnen pikken natuurlijk. Ja, maar goed. Uiteindelijk, u staat tussen de vijand, Dus ja, wel ik juist, ja. dat die het niet meepikt. Oh. Wat u zich niet beseft is dat nu 8 kilometer hiervan hangende Apache's waar te nemen op dit object. Ja. De grondroepen zijn nu uitgestegen en die zijn 200 meter zuidelijk. Ze zijn van... een aan het waarnemen? Jazeker. Dan ga ik toch nog eens even heel goed luisteren als u het niet erg vindt. Prima. Want dat wil ik wel eens zien. Dat begrijp ik. Even kijken. Verdikken me. Je ziet er helemaal niks van. Hoor ik wat? Hoor ik wat? Nee. Hoi. Uh. Ik hoor niks. Robert-Jan? En Robert-Jan hoort ook niks, zo te horen. En dat komt doordat er een helikopter geraakt zou zijn door een vogel. En dat heet dan in luchtvaarttermen een bird hit. Correct. En daarom zijn de machines even terug naar de basis in Gilsrijen. Maar ze komen nog wel terug in Duurstede en wijde omgeving. De Gids. De bureaucratie en de zorg moet fors worden aangepakt. Dat kan door een maximumpercentage te stellen... dat zorginstellingen mogen besteden aan papierwerk, managers, gebouwen en auto's. Dat bepleit het PvdA-kamerlid Otwin van Dijk. En of dat een haalbare kaart is, vraag ik aan Ellen Leukens, directeur bij de jeugdinstelling Molendrift in Groningen. Zij zit in de studio daar en Otwin van Dijk zit achter de microfoon... in de mediatoren in Den Haag. Meneer van Dijk, goedemorgen mevrouw Leukens van hetzelfde. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel hoopt u te besparen, meneer van Dijk, met minder bureaucratie? Nou, Dat is moeilijk in absolute getallen te zeggen. Maar je ziet echt enorme verschillen in overhead-percentages... die zorgorganisaties nodig hebben om gewoon goede zorg te verlenen. En ik vind onderdeel van kwaliteit van goede zorg is... dat ook zoveel mogelijk geld gewoon terechtkomt daar waar het bedoeld is. Dus niet naar leaseauto's, onnodig papierwerk, gebouwen... of alles wat erbij samenhangt. En ik heb de staatssecretaris opgeroepen om met de sector in overleg te gaan... en op zoek te gaan naar waar kunnen we nou van elkaar leren... Om ervoor te zorgen dat we allemaal die goede voorbeelden als de norm gaan hanteren. Dus de sector zal zelf aan de slag moeten. En de staatssecretaris gaat daarbij helpen. Mevrouw Leukens, u moet zelf aan de slag. Uw instelling moet minder bureaucratisch worden. Onnodig papierwerk overboord. Weet u al hoe u dat gaat aanpakken? Uh, ja, daar heb ik wel een heleboel ideeën voor. Uh, alleen het zure vind ik wel dat uh, recente ontwikkelingen maken. Dat je alleen maar gedreven wordt naar meer papierwerk. En meer bureaucratie, maar Wat ook meer overhead. Nou ja, ik, wij hebben een instelling voor GGZ Jeugd. En uh, de meest recente ontwikkelingen zijn dat de jeugdwet net is aangenomen. Dat er een hele grote verandering zit aan te komen. Dat de zorg naar de gemeentes gaat. En uh, dat we uh, inmiddels wel heel erg ongerust zijn over. Wat, wat voor bureaucratie en overheid en reserves uh, die verandering allemaal vragen. Maar dat is voor dan ons. de gemeentelijke bureaucratie of ook van u? Nou, dat heeft het effect op uh, mijn organisatie, op de bureaucratie die dat voor mij oplevert. Ik zal een voorbeeld geven. Uh, wij overleggen nu nog met één zorgkantoor over ons budget. Dat is komend jaar worden dat uh, vijf tot zes verzekeraars met allemaal verschillende eisen. En het jaar daarna uh, moeten we per gemeente gaan. Aan, uh, onderhandelen. En dat betekent dat we met ongeveer 50 gemeentes moeten afspraken maken, moeten maken over het bieden van zorg. Nou ja, Dat hoef ik natuurlijk niet uit te leggen, dat lijkt me voor zich spreken, dat dat voor een organisatie een enorme toename aan uh, bureaucratie en, en papierwerk vraagt. Dat want dan, dan moet je onder zo. andere offertes gaan uitbrengen aan die 50 ja, gemeentes. Ja, bijvoorbeeld. En, en ze stellen allemaal andere eisen. Uh, en ze hebben allemaal een andere invulling, want dat uh, is nou juist de essentie van de transitie. Dus ik zie niet in... Uh, en het zure is dat bij die het voornemen wordt gezegd... dat de organisatie zelf moet zorgen dat de bureaucratie minder wordt. Nou ja, dat vind ik wel een, een uh, moeilijke tegenstelling eigenlijk. Dat Meneer ik vond... van Dijk, daar gaat u dan. Hè? Het regeringsbeleid werkt bureaucratie juist in de hand? Nou, volgens mij moeten we alle veranderingen... die er nu in de zorg uh, gaan plaatsvinden, juist ook gebruiken... om die bureaucratie ook aan te pakken. Maar dat kan dus en niet, ja, hoor ik net nou van ja, mevrouw ja, dan, Leukens. Jawel, de overheid moet daar zelf mee aan de slag. Dus nee, maar als Kamer je aan 50 ook... gemeentes offertes moet gaan uitbrengen... blijven dat vijftig offertes. Dan is dat... 49 offertes meer dan de ene offerte die je nu moet uitbrengen? Nee, we hebben aan de, uh, uh, uh, als Kamer hebben we ook opgeroepen... om zoveel mogelijk, ook met die hervormen... als het gaat om wet- en regelgeving... door of het nou de centrale overheid is... of lokale overheden of zorgverzekeraars... om die regelgeving echt zo, zo, zo, zo beperkt en zo klein mogelijk te maken. Maar het is toch eigenlijk wel zo dat 90 van de regels... die wordt niet gemaakt door de overheid. Het bestaande uh, misverstand bijvoorbeeld over de stopwoordzorg... en de thuiszorg, hè, dat, dat, dat, dat wijkverpleegkundigen moeten registreren tot op de minuut wat ze allemaal doet, dan wordt er wel eens geweest dat komt door Den Haag, maar dat, dat is niet zo. Soms leggen ook zorgorganisaties zichzelf meer regels op dan dat, dat Ik nodig is. Ga toch nog is. even terug naar wat en er de in Den Haag allemaal misgaat, want op het moment dat u de, bijvoorbeeld die transitie gaat doorvoeren, zeg maar de, de, het geld dat voor de zorg vanuit Den Haag normaal gesproken kwam, dat gaat binnenkort naar de gemeentes en die gemeentes die zijn straks verantwoordelijk voor wat er gaat gebeuren op bepaalde gebieden. En dan dan blijkt dus toch dat dat betekent dat er voor zorginstellingen meer Bureaucratie komt. Nou ja, dat waag ik te betwijfelen. Kijk, op dit mevrouw moment Leukens, we... hij waagt het te betwijfelen. Nee, maar laten we dat dan even toelichten. Want op dit moment zien we gewoon ook al dat er ontzettend veel bureaucratie is... rondom inkoopvoorwaarden door zorgkantoren, door zorgverzekeraars. Daar moet natuurlijk ook wat aan gebeuren. Maar mijn oproep is niet alleen, dat heb ik ook gedaan eerder... overheid beperk je in je regels... maar ook om zorgorganisaties zelf van elkaar te laten leren... hoe je de nou ja, regeldruk die je jezelf oplegt als zorgorganisatie... dat je daar, dat je daar ook met elkaar Krijft van leert. Geeft u dan een beeld bij, mevrouw Leukens? Kan. Uh, nou, ik denk dat, uh, dat er wel een verschil zit in uh, hoe organisaties dat vertalen... En, en hoe ze dat in hun eigen organisatie vormgeven. Um, maar ik denk um, dat het te makkelijk is om te zeggen... dat dat op allerlei gebieden uh, goed uh, bij te stellen is. Ik, als ik kijk naar de GGZ en de GGZ-jeugd... Uh, dan, dan zie je, hè, want er werd een aantal punten genoemd... dat de, de reserves uh, echt laag zijn. Um, dat er grote veranderingen op ons afkomen. En dat de bureaucratie... Uh, als je kijkt naar hoe dat ingevuld wordt, door de organisaties, echt al wel heel laag gehouden wordt. En ik, ik, ik, ik ondersteun het streven wel heel erg hoor. En de oproep ook. Um, alleen we moeten natuurlijk wel reëel zijn. Dat niet we aan de ene kant uh, het ene laten gebeuren. En aan de andere kant dan zeggen. Ja, we moeten toch zorgen dat die bureaucratie naar beneden gaat. Ik ondersteun het streven heel erg. Maar ik, ik vind de tegenstellingen in wat er aan de ene kant gebeurt. Uh, waar je gewoon ziet dat, dat het enorme uh, hoeveelheden papierwerk, maar ook enorm. Inspanningen om te vergaderen, om uh, overal aanwezig te zijn... om je invloed uit te oefenen. Ja, he, dat je kunt neemt wel alleen wat doen toe. in het wagenpark en de gebouwen... wordt er gezegd door meneer Van Dijk. Althans, ja, het is nou, dat is in de bijvoorbeeld Kamer. ook een leuk voorbeeld. Uh, ik, ik ken trouwens in de GGZ-zorg uh, geen uh, grote leaseauto's... of veel managers, dus uh, ik denk dat het incidenten zijn. En dat hoop ik ook echt. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een wagenpark... ja, binnen de transitie jeugdzorg worden we opgeroepen om uh, lokaal te werken. Nou, dat betekent, uh, dan kan je alweer uh, op je vinger. Natellen, dat we meer bij de gemeentes moeten gaan zitten. Dat betekent dat kan niet zonder dat je op allerlei plekken gebouwen hebt... of dat je op allerlei manieren mensen inzet in de auto's die de trein, rond de gaan rijden. Ja, ik zit in het noorden en um, we, we doen ons best... maar de dekking is niet zo dat ik in allerlei kleine dorpen... met de belbus nou uh, riant Meneer van Dijk, het kan, kan komen. soms niet... Nou ja, ik vind de oproep van mevrouw wel terecht. Kijk, daar waren. Ja, maar, maar er zijn dus uh, een aantal voorstellen die u gedaan heeft die gewoon niet kunnen in de praktijk. Het wagenpark en de gebouwen om dat te verminderen. Dat, dat kan wel. Je ziet echt, uh, deze mevrouw is voorzitter van een, van een, van een GGZ-instelling. Maar je ziet ook verschillen tussen thuiszorgorganisaties... tussen zorg, en tussen, tussen uh, intramuralen, dus mensen die in verzorgingshuizen of verpleeghuizen wonen. Je ziet echt enorme verschillen. En mijn pleidooi is ook niet met een zoals, soort algemene grote zeis over het land heen... en dit moet het worden. Maar als ik nou hoor wat mevrouw ook eigenlijk allemaal doet... om ervoor te zorgen dat zij die zorg ook nou ja, zo lean en mean mogelijk... zo, zo uh, zo min mogelijk bureaucratisch proberen te organiseren... dan zijn dat mijn oproepen die ik juist probeer ook te doen. En probeer er ook van elkaar te leren. Je ziet echt goede voorbeelden hoe dat, hoe dat gaat. En laten we daar nou ook de sector... samen met de staatssecretaris, samen met inkopers van zorg... dat is mijn oproep die ik gedaan heb, aan de slag gaan... om het juist niet moeilijker te maken, maar het juist makkelijker te maken. Mevrouw Leukus, u mag van meneer Van Dijk uh, niet al te hoog gaan zitten... met uw reserves. Is dat een redelijke maatregel? Uh, nou, ook die is op dit moment wel uh, zuur. Uh, er komen grote uh, bezuinigingen aan in de jeugdzorg. Um, dat betekent dat wij uh, uh, nou, waarschijnlijk, uh, dat, dat zit er aan te komen... Uh, niet om ontslagen heen kunnen in de GGZ en in de jeugdzorg. Um, de reserves zijn in onze zorg uh, echt niet hoog. Uh, ook in de ziekenhuiszorg trouwens niet. Daar uh, heeft een onderzoek uitgewezen dat de reserves 14% zijn. En daar wordt eigenlijk opgeroepen om uh, op te bouwen tot een reserve van 20%. Omdat als je geen reserve van 20% hebt... dat je de uh, uh, ontslagen die je krijgt uh, niet kan opvangen. We zijn niet alleen gebonden aan die ontslagen, maar ook gebonden aan eisen in termen van wachtgeld uitbetalen. En als we uh, ontslagen uh, krijgen, moeten we die wachtgelden kunnen betalen en anders gaan we failliet. Meneer Van dus Dijk, weer een onmogelijke eis. Nou, ook, ook hier zie je weer enorme verschillen. Ik ken ook zorgorganisaties die hebben reserves die tot ver boven de 30% uh, uh, gaan. Maar ik geef mevrouw wel mee, dat het gaat om die reserves, dat je daar ook echt moet opletten. Sta je aan de vooravond van een nieuwbouw? Doe je dat wel of doe je dat niet? Dus nogmaals, er is hier zeker geen, wat zal ik zeggen Haagse kaastopnorm die over de sector wordt uitgestort. Maar ik wil echt heel graag... en ik, ik ben ook eigenlijk wel blij met de opmerkingen... die mevrouw er ook over zegt... Uh, dat de sector zelf ook na gaat uh, nadenken... over wat zij van de overheid nodig hebben... aan nou ja, makkelijke inkoopvoorwaarden. Niet te veel bureaucratie. Maar dat de sector ook zelf gaat kijken... Nou ja, wat ze zelf eraan kunnen doen om ervoor te zorgen dat, dat dat geld toch echt terechtkomt. Niet bij auto's, niet bij papierwerk, niet bij leaseauto's... maar gewoon bij de mensen waarvoor het bedoeld is. En die ja, oproep maar... die wordt volgens mij ook door mevrouw, dat merk ik ook, ook, ook opgepakt. Dat mevrouw hoor ik ook veel om me heen. Ja, maar voor mij is dan wel de vraag terug... dat ik denk, um, nu komt dit nadat de jeugdwet is aangenomen... nadat zo'n hele grote stelselherziening is aangenomen. Het had natuurlijk wel um, mooier geweest als de politiek. Hè? Want een meneer zegt, de politiek moet zelf ook naar zichzelf kijken... en daar ook het een en ander in doen. Het was wel beter geweest als de politiek... voordat ze bijna unaniem hadden gestemd voor de jeugdwet en de transitie... hadden nagegaan welke bureaucratie, bureaucratie dit had opgeroepen... en welke kosten dat met zich mee had gebracht... De jeugdwet is nu aangenomen zonder dat we inzicht hebben... in welke kosten dat met zich meebrengt op het gebied van bureaucratie. Nou, Dat vind ik wel een gemiste kans. Duidelijk verhaal. Hartelijk dank zorgdirecteur Ellen Leukens... en het PvdA-kamerlid Otwin van Dijk. En zij beiden kruisten de degens over het terugdringen... van de bureaucratie in de zorg. Dan nog de tv van vanavond. Nu is andere berichtgeving uit Rusland dan over Poetin... of het proces tegen de Greenpeace-activisten... De documentaire Wild Russia over de Oeral, Niet alleen een gigantisch gebergte, maar ook met gigantische dieren. Bijvoorbeeld een edelhecht van een halve ton. Wild Russia op canvas om tien over half negen. Verder een portret van de oud-dictator van Cuba, Fidel Castro... met uh, muziek van de Buena Vista Social Club. Met veel archiefmateriaal en met sfeerbeelden. Maar vooral met een gesprek dat Oliver Stoom met hem voerde ruim 30 uur lang. Natuurlijk onder de voorwaarden van Castro zelf. Maar het schijnt ze nu dan vermakelijk te zijn. Commandanten te zien in de uil van Athena om 5 voor 11 op Canvas. Tot zometeen. Surf naar degids.fm. Bij lunch. Morgen in... live.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 Kijk op nevid.nl slash easy. Nu, tijdelijk bij Irish Opticiens. Alle brillen van de meeste ontwerpers als Bos Orange en Gant... met 100 euro korting en toegang tot het Rijksmuseum. Vraag naar de voorwaarden. Irish Opticiens. Meer oog voor jou. Combineer de slimste thermostaat met de slimste HR-ketel. De Nevid Trendline. En vraag uw Nevid-dealer naar de actieaanbieding. Nevid houdt Nederland warm.